Kan je misschien nog een keer je telefoonnummer noemen, zodat we ja. mensen je kunnen bereiken? Ja. Dat is 06 51 53 60 nou, Dankjewel. We sluiten altijd het programma af met de vraag van waarom zouden we...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 Oké. Okay. <laughs> Bedankt. Jij ja, ja. ook. You're Bangs.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 house and I'm homebound mm -hmm. Staring so blankly like ahead Just making my way Making a way through the crowd mm -hmm. And I still need you I still miss you And now I wonder If I could fall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 She saw him walking on way now she's left cleaning up the mess he made So father's bigger to y'all daughters The daughters will learn like you do Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. Het lichaam van solzanger Solomon Burke, die vanochtend op Schiphol overleed... wordt de komende week teruggevlogen naar de Verenigde Staten. De zwaarlijvige Burke stierf vandaag vlak na aankomst in het vliegtuig... waarmee hij uit Los Angeles was gekomen. Volgens de schouwarts is hij een natuurlijke dood gestorven. De 70-jarige zanger zou dinsdag in Paradiso optreden met de dijk. Dat concert gaat door, maar nu als eerbetoon. In Hongarije bouwen reddingswerkers en vrijwilligers een nieuwe dam... om een tweede doorbraak van een reservoir met giftig slip tegen te houden. Maandag overspoelde een enorme stroom vervuild slip meerdere Hongaarse dorpen. Een tweede breuk is onvermijdelijk, zegt de regering. Die rekent erop dat de nieuwe, 620 meter lange dam binnen enkele dagen af is.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 De zeehavenpolitie betrapte veertien bestuurders op heterdaad. Ze hebben een proces verbaal gekregen. Immigranten die de Israëlische nationaliteit willen krijgen... moeten voortaan trouw zweren aan de Joodse en Democratische staat. De Israëlische regering heeft een wet daarover aangenomen. Volgens Palestijnse Israëlische parlementariërs is de wet racistisch... en wordt de kloof tussen de Palestijnse en Joodse Israëliërs er alleen maar groter door. Oscar Fred